9 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Een Grieks vliegtuig is onderweg naar Tripoli... om daar de drie gevangen Nederlandse militairen op te halen. Het land naar verwachting over ongeveer een kwartier. Wanneer het weer vertrekt is onduidelijk. Waarschijnlijk gaat het vannacht of morgenochtend terug naar Athene. Het Griekse vliegtuig neemt ook een aantal Grieken mee... die uit Libië geëvacueerd worden. De drie Nederlandse militairen werden vorige week zondag opgepakt... door aanhangers van Gaddafi toen ze probeerden een aantal westerlingen te evacueren. Een zoon van de Libische de Gaddafi zei eerder dat de drie Nederlanders vanavond nog vrijkomen. Ze worden overgedragen aan een delegatie van Griekenland en Malta. Volgens Saif al Islam worden de militairen teruggestuurd, maar de Libiërs houden de Nederlandse legerhelikopter.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 In de Europa League heeft PSV gelijk gespeeld tegen Glasgow Rangers. In Eindhoven bleef het 0-0. Vanavond komen ook Ajax en FC Twente nog in actie... in de achtste finales van de Europa League. En volgende week zijn de returns. Het weer, vanavond lokaal nog wat regen. De wind neemt geleidelijk in kracht af. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen zonnige periode en droog, het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, dames en heren. Langs de lijn gaat nog twee uur door met Europa League voetbal. PSV kwam vanavond in Eindhoven niet verder dan een wat bloedeloze 0-0 tegen de Glasgow Rangers. Zo direct nog twee Nederlands-Russische confrontaties. Ajax ontvangt in de arena Spartak-Moskou. En landskampioen FC Twente speelt tegen Zenit Sint-Petersburg. Bas Ticheler. Zoals ik zei vlak voor het nieuws, niet zomaar een confrontatie. De kampioen van Nederland tegen de kampioen van Rusland. En wie Zenit zegt, zegt natuurlijk automatisch ook Dick Advocaat. Die daar van 2006 tot 2009 de baas was, samen met Korpot. Pot. Volgens uh, de laatste berichten zouden ze hier allebei in het stadion zitten ook. Daarvoor zijn ze in ieder geval uitgenodigd, heb ik begrepen. Advocaat maakte Zenit kampioen natuurlijk in 2007. Doorbrak daarmee de Moskouse hegemonie decennia lang werd de club uit Moskou kampioen en niemand anders. Maar de laatste jaren is dat plotseling andersom. Zenit in 2007 toen twee keer Rubin Kazan en het afgelopen jaar Zenit weer. En in feite hebben advocaten en Pot het fundament gelegd onder Zenit waar de ploeg eigenlijk nu op voortborduurt. de UEFA Cup gewonnen natuurlijk, laat ik dat niet vergeten in 2008. Dat is een sensatie. Door in de finale toen Glasgow Rangers te verslaan toevallig geweest de tegenstander van PSV van vanavond. Wat het is een club geworden, hoor, waar je u tegen zegt. Er komt een nieuw stadion aan in Sint-Petersburg. 70.000 mensen kunnen daar straks in. Hoe staat er nog een oude bak. 85 jaar oud, waar maximaal 20.000, 21.000 mensen in kunnen. Dus in alle opzichten gaat de club vooruit. We zien een bekende bij Zenit in de basis ook. Lazovic, oud-speler van Feyenoord, van Vitesse, van PSV. En hij staat in de spits bij Zenit. Twente gaat aftrappen. De bal ligt klaar. Zoals gezegd Janko niet. Die zit op de bank. En dat betekent Luc de Jong in de spits. En dat betekent Bayrami en Chatli vanaf de zijkanten. En daarachter dus zeg maar het Europese middenveld van Twente. Met naast Jansen en Brama dus ook Lanzaad. Die hersteld is van zijn ziekte. Scheidsrechter Klettenburg uit Engeland fluit. En Twente trapt af. En de eerste diepe bal van Brama gaat naar de linkerkant waar de Jong wel het... Uh, Luchtduel aangaat, maar zich vrij makkelijk eigenlijk laat aftroffen. En Ionov, die voorin aan de rechterkant speelt bij Zenit wil naar de bal. Maar maait er eigenlijk een beetje langs. Dan kan Twente weer overnemen via Brama. Maar de paas van Brama naar de linkerzijde. Want daar begint al merkwaardig genoeg Ramy En aan de rechterkant staat Chudley. Maar Rami kan de bal niet binnenhouden. inhouden. gooi voor Zenit. De bal naar het middenveld. Waar het eigenlijk heel druk is. Zedit met Lazovic voorin. Die wel steun krijgt van mensen vanaf de zijkant. Van wie dan de Portugees het meest in het oog springt. Ze willen naar de bal. Ze komen er niet. Douglas verdedigt voor Twente. De beginfase van de wedstrijd in Enschede, een minuutje op de klok en 0-0 stand. Afgetrapt in Enschede, is er ook wel afgetrapt in Amsterdam en die houdt kan. 20 seconden geleden, Jeroen 0-0 dus. De stand tussen, in de wedstrijd tussen Ajax en Spartak, Moskou. Moskou de bespeler van het Yusniki-stadion. Dat stadion waar Twente zo goed presteerde een aantal weken geleden tegen Rubin Kazan. Uh, in, helemaal in het zwart spelen, het is een betje die de bal even heeft. En Ajax in de aanval gaat omdat er overgenomen wordt door Eriksen. Maar Eriksen raakt de bal kwijt en dan kan een van... De tweeling het overnemen, Kumbadov, maar die is de bal ook kwijt. Het is Deli Blind, die naar voren gaat. En de eerste kans van Ajax. En het schot van de Jong is, heeft een goede redding tot gevolg van André Dikan, een Oekraïner. Deze bal, hij had nog zelfs verder kunnen lopen om de bal in te schieten. Sime de Jong, maar de opening is voor Ajax. Als Ebisilio de bal probeert onder controle te krijgen, lukt niet. Maar het is Demi de Zeuw die hem heeft. speelt de bal naar de rechterkant. Daar wordt er gegleden door Soleimani. En met een beetje mazzel had hij nog de bal kunnen krijgen. Maar er zat nog een grote voet tussen van de linksback van FC Spartak Moskou. Zoals ze officieel heette, Makayev. Balbezit van Maarten Stecklenburg. Met een, nou, die eerste minuut al meteen een enorme kans voor Sime de Jong. En nu gaat Vertongen is lopen met de bal. Speelt de bal richting diezelfde de Jong. Maar die kan niet de balbezit komen. Is de afvallende bal voor Demi de Zeeuw. Die speelt hem helemaal terug naar Maarten Stekelenburg. Leuke anderhalve minuut. De eerste anderhalve minuut van deze wedstrijd. Tussen Ajax en Spartak staat natuurlijk nog 0-0. Eerste kans voor Twente kwam eraan. Komt er nu alsnog aan als buizen schiet. In Enschede bij Twente Zee niet 0-0. Na dik twee minuten. Voorbereidende werk was van Luc de Jong vanaf de rechterkant. Zijn voorzet kwam wel bij Rami aan. Zeg maar op de rand van het strafschopgebied. Kreeg de bal niet snel genoeg onder controle. De bal werd weggewerkt door de Russen. Er kwam dus vervolgens voor de voeten van Buizen. Die schoot wel vanaf een meter of 25. Maar niet echt gevaarlijk. Malafeev, de doelman van Zenit, mag trappen. Maar dat die bal van Buizen dus ver naast werd gegaan. En Wisserov maakt een kleine overtreding op Lazovic. Het gebeurt 5, 6 meter over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Waar Lazovic helemaal naar uitgewaaid was. We hebben de Russen de bal weer terug via Denisov, een van de middenvelders. De meest verdedigende punt op dat middenveld. En Danny, de dure Portugees van 27 jaar oud, die naar Zenit kwam... voor het luttele uh, sommetje van uh, 30 miljoen euro. Overgekomen toen uh, van Dynamo Moskou. Want hij ging al vrij snel naar Rusland. Zwaait vrolijk, want Danny wil altijd de bal, maar wordt overgeslagen. De Russen hebben wel... Vrij makkelijk het bal bezit in het begin van de wedstrijd. Twente zet nu wel druk. Jansen doet dat. Kijkt om zich heen. Komt de steun van Duc de Jong. Nou eigenlijk maar half. De uitverdediging van de Russen is aardig. Dan is het Lazovic die de bal verlengt naar Danny. Daar is hij dan. Vanaf de linkerkant Lazovic kiest positie in het centrum. Danny met een voorzet. Wordt uh, half geraakt door Lanshaat. Dan moet Michailov de lucht in. Maar Michailov kan de bal eigenlijk vrij makkelijk pakken. En weer uitgooien naar de rechterkant. 3,5 minuten op de klok in Enschede. 0-0 stand bij Twente Zenit. Bij Ajax tegen Spartak Moskou is het ook nog 0-0. Maar Ajax is furieus begonnen met kans en mogelijkheden. Nu weer een aanval die net strandt. In het zicht van de haven. Omdat daar het voetje van uh, Succi en Tsjech tussen zit. Uh, een aantal Brazilianen. Een aantal uh, Russen. Ook in het team van uh, Spartak Moskou. En de belangrijkste Braziliaan is Alex. De grote architect op het middenveld. Samen met Ibson. Ook een uh, goede voetballer. En voorin hebben we een spits. Dukan. Uh, nee Dukan is de keeper. Juba. Uh, moet ik zeggen. Ook met een Y erin. Juba. De Rus die uh, in de spits speelt. Geen Ari. Die zit op de bank. En ook geen Wellington. Die zit ook op de bank. Die is een tijd geblesseerd geweest. Maar Ari is niet geblesseerd. De oudspits van AZ. Hij zit gewoon op de bank. Voor het eerst dat uh, Spartak in de avond gaat. Via de rechterkant. Via de Ier geboren in Glasgow. McGreedy. McGreedy heeft de bal nog altijd aan die rechterkant met Deli Blind uh, voor zich. En hij heeft ook nog Jan Vertongen voor zich. En dat is degene die de bal het laatste raakt als de bal over de zijlijn gaat. En uh, Spartak Moskou mag gaan gooien. Aanstaande zondag beginnen ze pas met de competitie in Moskou. Omdat het, dat kan ik uit ervaring zeggen, nogal koud is in de winter in Moskou en in heel Rusland. En dus ligt in de winter het voetbal stil. Aanstaande zondag Rostov uit voor Spartak. Balbezit voor datzelfde Spartak Moskou nog altijd via Carioca. Ook een Braziliaan heeft de bal gespeeld naar Ipson. Ipson probeert naar de linkerkant de bal te spelen naar Dimitri Kombadov. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Bal over de zijlijn. 4,5 minuut gespeeld hier in Amsterdam. 0-0 de stand. Benieuwd hoe het bij Bas in Enschede is. Nou ook nog 0-0, maar daar zal Twente tevreden mee zijn omdat de bal wel achter me Geilhoff verdwijnt, maar er aan de overkant een grensrechter met een vlag omhoog staat. En zegt, dit was buitenspel. Er is een voorzet vanaf de rechterkant. Die bal komt scherp voor de goal. En nadat hij eerst door Twente wordt weggewerkt, schijnt hij weer voor de voeten van een van de of een van de aanvallers van Zenit. Die geeft de bal vervolgens van een meter of drie vanaf het doel een ram. Maar er staat er inderdaad, zien we in de herhaling, eentje buitenspel. En zo ontsnapt Twente aan een vroege achterstand in deze wedstrijd. Dat is goed gezien. Geilhoff nu moeite heeft met uittrappen, omdat het hier behoorlijk waait. En de bal bijna wegwaait nadat hij wat had stilgelegd. Het is nu toch gelukt via Douglas die hem wat hulp gaf. Maar dat moment van Zenit van zo even is een moment om uh, nou ja, wakker van te schrikken. Mocht dat nog nodig zijn. Zo even viel ook al op dat Wisselhof die dacht rustig te kunnen uitverdedigen. En in de Nederlandse competitie kan dat ook altijd in alle rust. Nu werd opgejaagd door uh, twee, drie aanvallers van Zenit. Er werd daar flink druk gezet. Het leverde meteen balverlies op. Met die vrije schot dus als gevolg. Uitverdedigen nu van de Russen opnieuw. Of liever Portugezen. Want er staan twee Portugezen centraal achterin. En de derde Portugees Danny wordt dan aangespeeld. Vindt Ionov aan de rechterkant van het veld. Lasovic voor de goal. voor de goal. Daar komt de bal niet, omdat Twente die uiteindelijk toch via Brahma nog het strafhoekgebied uitgeleid. Maar het mag duidelijk zijn, na 6,5 minuut voetballen in Enschede, dat het nog weliswaar 0-0 staat. Maar dat Twente een uh, moeilijke openingsfase beleeft tegen de Russische kampioen. Dat had men in Enschede ook verwacht, want iedereen... Uh... Heeft uh, dat van tevoren duidelijk gemaakt dat Zenit de favoriet is. Kijk alleen naar de begroting. Zenit heeft de uh, jaarlijkste beschikking over ongeveer 100 miljoen. Wordt uh, gedekt financieel door Gazprom. Dat zijn geen kleine jongens. En Zenit is een ploeg waar geld eigenlijk niet zo'n ontzettende rol speelt. Anjukov mag een ingooien gaan nemen. Doet dat vanaf de rechterkant. Dat is de rechtervleugelverdediger Staat nu diep op de helft van Twente. Een wacht in het centrum. Danny. Wacht in het centrum. De bal gaat naar Zirianov. Die dan de voorzet zou moeten geven. Maar wordt opgejaagd door Twente. Dan een duw in zijn rug krijgt van Brahma. Opnieuw een Russische vrije trap. Oeh, snel genomen. Lazovic naar de bal. Maar krijgt een duwtje van Wisterhoff. Juist op tijd. Dan moet Danny de bal nog binnenhouden. Dat doet hij wel. Maar het gevaar is geweken. Twente heeft het moeilijk. In het begin van de wedstrijd. 0-0 in Enschede. In Amsterdam heeft Ajax het eigenlijk niet moeilijk. is gewoon sterker dan Spartak. Staat nog 0-0. Maar twee goede mogelijkheden. Net een minuutje geleden. Een goede voorzet van Deli Blind. vanaf de linkerkant. En de kopbal van Siem de Jong. Die maar net over het doel ging van die kant. De keeper van Spartak Moskou. Ajax Spartak Moskou 0-0. Eerste schot is wel van heel ver. Ongeveer een of 40. Schot van Makeev. Een echte rust in het team van Spartak Moskou. Geen problemen dus voor Maarten Stekelenburg. Met balbezit voor Jan Vertonghen Die een prachtige Pazen. Een aantal minuten geleden gaf helemaal naar de rechterkant. Vanaf links achterin naar Soleimani. Maar Soleimani... Uh, kon de bal wel aannemen, maar er niets goeds mee doen. Als Toby Alde weer op de bal heeft. En die mag uh, ook weer ver komen. Slechte paas. Speelt hem zo in het lichaam van uh, Ipson. En dan kan er overgenomen worden uh, door uh, Spartak Moskou. Spartak Moskou onder leiding van Valery Karpin. Bekende naam, oud-Spartak-speler. Uh, uh, in uh, de grote tijd. En ook uh, uh, de vlak voor zeg maar, de grote tijd. Want de echt grote tijd was uh, eind jaren 90 of jaren 90 van de vorige eeuw. Toen uh, werd de ploeg negen. Keer maar liefst uh, uh, op rij zo'n beetje kampioen van Rusland. De laatste keer 2001. En dat uh, uh, willen ze graag anders zien. Balbezit voor Ajax. En dan is er een overtreding gemaakt. Maar nee, zegt de scheidsrechter. Nog niet genoemd. Greven uit Duitsland. ebc ging wel liggen. Maar ik krijg geen vrije trap mee. bal is wel over de zijlijn gegaan. En dan mag Ajax gaan gooien. Deli Blind gaat dat doen. Karpin, overigens uh, de trainer van uh, uh, Spartak Moskou. Ex-international en voetballer van het jaar in 99, om maar wat voorbeelden te noemen. Die weten dus wel wat van voetbal. Balbezit voor Siem de Jong. Maar via een tegenstander. In dit geval weer de Ier. McGeer. Die gaat de bal over de zijlijn. En mag uh, Deli blind gaan gooien. Doet dat na bijna negen minuten spelen. Bij 0-0 stand. Twee goede mogelijkheden voor Ajax gezien. Allebei voor Siem de Jong. De Jong die de bal nu ook heeft. In strafschopgebied En hem naar Ebestilio speelt. Ebestilio bereikt dan geen medespeler. En dan kan Spartak er maar heel eventjes uitgaan. Goed verdedigend werk weer van Ajax. Ajax in balbezit. Maar de stand nog altijd 0-0 over naar Bas Tegeler. Tien minuten gespeeld in Enschede. Twente Zenit is 0-0. Twente heeft het lastig, zoals gezegd, in de openingsfase van deze wedstrijd. Meer omdat Zenit zich niet verstopt. Het mag een Europese uitwedstrijd, of niet, uitwedstrijd zijn of niet. Maar uh, de ploeg zet druk. De ploeg wil naar voren. Dat is duidelijk. Twente heeft de handen meer dan vol. En is eigenlijk nog niet met uh, veel mensen op de helft van de tegenstander geweest. Nu wel aan de bal. Via Lansaat die de bal onder druk van een van de Russen op het middenveld... moet terugspelen naar Wisselhof, Wisselhof, Douglas... Ik zou bijna zeggen, ze moeten er even aan elkaar wennen. Nadat nou, Wisserov daar dus eerst stond met Bengtson in de bekerwedstrijd tegen Utrecht. Toen met Omjebu in de competitiewedstrijd tegen NAC. Maar nu is Douglas dus weer terug. Goede bal van Douglas. Op Jansen die van ver afstand gaat schieten. Bal nog aangeraakt bijna door Chatli. Maar uh, het gaat uiteindelijk naast het doel van Malavejev. Ik denk dat Chatli die bal niet aanraakt. Die staat op een meter of acht voor de goal. Raakt hij hem wel aan, zit hij er geheid in. Schot van Jansen gaat uiteindelijk vrij ver naast. Maar dat was toch een mogelijkheid voor Twente. Voor het eerst eigenlijk dat het publiek opveert hier in de goalsvesten na ruim 10 minuten. Maar nu oppassen geblazen als Ivanov wordt aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Maar de paas die verstuurd wordt door Denisov is te hard en gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Michailov gaat er aankomen in de 1e minuut van deze wedstrijd. Douglas wijst, staat een meter buiten zijn eigen strafstopgebied. Michailov wacht, de scheidsrechter zegt uh, wat mij betreft mag je... De bal gaat nu naar de andere kant van het doelgebied. Daar waar de doeltrap dan genomen moet gaan worden. En het is aardig om te zien dat de Russen inderdaad ook nu... gewoon met vier mensen op de Twentse helft blijven staan. Dus niet terugzakken helemaal met alle mensen op je eigen helft. Nee hoor, er komt een lange bal van de keeper... maar gewoon vier mensen op de helft van de tegenstander houden. De bal, komt, de bal. komt op het hoofd van een van de Portugese achterin. Bruno Alves, een international... Die daar naast Fernando Mera staat in het centrum. En ogenblikkelijk hebben de Russen de bal weer. Danny, die andere Portugees met de uitstekende bal. Wat slecht verwerkt. En Danny krijgt de kans, maar schiet over. Hij geeft de steekbal naar de linkerkant naar Ionov. Daar zit nog een sliding van Twente tussen. Dan komt die bal onbedoeld weer terug in de loop van Danny, die vanaf de rand van het strafroepgebied werkelijk een streep in huis heeft. Maar ja, strepen zijn ook wel eens te hoog. En dit was een pennestreek met een meter over het doel van Michailov. Die daar dan merkwaardig genoeg nog een beetje bij geblesseerd raakt ook. Maar een ongelofelijke kans voor Zenit na 12 minuten. Twente mag echt blij zijn dat het nog 0-0 is in Enschede. En dan mag Spartak Moskou ook in Amsterdam tegen Ajax. Want Ajax is veel sterker. Het wachten is echt op het eerste doelpunt hier. In het voordeel van de Amsterdammers. Uh, Amsterdammers met een uh, goed hoog tempo spelend. Uh, met uh, natuurlijk Siem de Jong in de spits die uh, aardig uh, speelt voor, uh, tot nu toe. En nu Eriksen uh, op snelheid. Halverwege de helft van Spartak Moskou. Eriksen speelt de bal naar buiten. Ebisilio. Ebisilio geschiet in één keer. Dat is best gevaarlijk. Komt de vuist van uh, die kant. Het is al derde schot dat Ebisilio afvuurt richting het doel. Van de uh, sluitpost van Spartak Moskou. En dit was een, uh, een verrassende, mag ik wel zeggen. Een beetje uit de heup geschoten, zeg maar. En dat uh, gaf toch aardig wat moeite voor. Die kan de keeper levert een hoekschop op. De tweede in deze wedstrijd voor Ajax. Vanaf de rechterkant met het uh, linkerbeen is het uh, uh, Soleimani. Die de bal mooi ingeeft, maar kan niet gekocht worden door Sim de Jong. En dan wordt hij met heel veel moeite uitverdedigd door Spartak Moskou. Over de zijlijn halverwege de eigen helft. En dus mag Ajax gaan gooien. Is het uh, Deli Blind die om de bal Zegt, geef maar hier tegen de bal, jongen. Ik gooi die bal wel, want dat uh, schijnt ik goed te kunnen. Hij maakt wat metertjes, uh, Deli Blind. Hij gaat dan gooien. Nee, nog steeds niet. Hij heeft de bal nog altijd in handen. Nog een metertje, dan nou moet je wel opschieten. Anders gaat Greven uh, zeuren. De scheidsrechter heeft het gedaan. Naar Sim de Jong. Sim de Jong bij de cornervlag aan de linkerkant van het veld. Sim de Jong komt daar heel redelijk uit met een balletje achter achterstand bij langs. Maar dan raakt hij hem in tweede instantie toch kwijt. Gaat de bal via zijn tegenstander Succi over de uh, zijlijn. En is er snel gegooid door dezelfde Sim de Jong, naar Eriksen. En Eriksen naar Blind. Blind even terug uit de uh, melee om uh, via Epicidio het spel te verplaatsen naar de rechterkant. Dat lukt ook. Via uh, Van de Wiel. Van de Wiel aan de rechterkant naar Soleimani. Soleimani, alles speelt zich af op de helft van Spartak Moskou. Waar uh, de bal weer helemaal naar de linkerkant wordt gespeeld naar Daley Blind. Goed paasje op Eriksen. Eriksen draait even de andere kant op. Uh, was eigenlijk niet de goede kant. Hij had richting het doel moeten draaien. Deed dat van het doel af. Maar heeft nog altijd balbezit. Naar Vernon Anita in de as van het veld. Anita, balletje in de voeten van Soleimani. Een hele lange goede aanval. Bal naar buiten naar Van der Wiel. Van der Wiel met de voorzet. En dan wordt de bal weggekopt door het grote centrum van Spartak Moskou. Want dat is een beetje het probleem met voorzetten vanaf die zijkanten. Dat de twee grote sterke verdedigers staan. Sutsi en Royo. En uh, die koppen de bal voor ons nog weg. Maar Siem de Jong heeft de bal weer in het strafschopgebied. Aan de rechterkant van het strafschopgebied. En krijgt de bal nog voor ook. Maar dan staat er niemand van Ajax op de goede plek. Om het zomaar te zeggen. Om die bal binnen te schieten. Maar Spartak Moskou kan echt helemaal niets uitrichten in aanval het opzicht. Want alle tweede en derde ballen zijn ook voor Ajax. Nu dan misschien via McGidi aan de rechterkant. Eden McGidi speelde uh, in uh, Schotland. Hij komt uit Glasgow. En uh, speelt nu in uh, Rusland. En speelt de bal via zijn tegenstander. Wilde ik zeggen ook. Over de zijlijn, maar het is goed verdedigd het werk van Deli Blind. Want McGuidi is de man die het laatst de bal raakt. Het doeltrap voor Maarten Stekelenburg bij 0-0 stand. Na bijna een kwartier spelen in de Amsterdam Arena. Gelijke papieren in Enschede ook hier 0-0 na een kwartier. Met die verstanden dat C niet de betere ploeg is in Enschede in de eerste fase van de wedstrijd. Zo even de reuze kans voor Danny, maar overgeschoten. En Trent heeft eigenlijk gewoon niet zoveel te vertellen. Lazovic nu in de middencirkel. Draait weg van de tegenstander. Maar daar mag dat. Zoekt contact met Danny. Die zegt ik word even vastgehouden door Rosales. Dat vindt dan de scheidsenter ook. Klettenburg de Engelsman. Vrij schot komt er dan aan voor Zenit. Die bal gaat dan genomen worden door Zirianov, Die Speelt hem dan breed na een van die twee Portugezen. Fernando Mera in dit geval staat ook al op de helft van Twente. Zoekt dan meteen weer contact met Danny, die de bal handig meeneemt. 1-2'tje, daar komt de kans Iernov. Maar daar is ook Michailov zijn doel uit. Voordat Iernov, zeg maar even voor het gemak, de rechtsbuiten... bij Zenit bij de bal kan komen. Michailov doet een paar passen en is juist op tijd. Maar ze snijden er wel heel makkelijk doorheen. En zeker als je het gemak ziet waarmee Danny heel erg slim en heel erg goed... Voor Douglas komt even de bal aanraakt. En ogenblikkelijk nadat die bal ook nog bij een medespelers gekomen weer wegdraait en aanspeelbaar is. Dat getuigt van grote klasse. Twente voorin nog niet gezien. De Jong probeert het nu met Jansen. Landsaat en aan de linkerkant komt ook Bart Buizen zich dan eens melden op de helft van de Russen. De klok spreekt naar 16 minuten. De bal gaat terug naar Landsaat En dan Jansen aangespeeld. Hij was dan de enige die in offensief opzicht opviel met dat schot zo even. Dit keer probeert hij de bal van Landsaat achter zijn standbeen langs mee te nemen. Maar hij maait er eigenlijk overheen. En zo krijgt Malavejev, de keeper van Zenit in Petersburg, weer het gevoel dat hij meedoet in deze wedstrijd. Want hij heeft eigenlijk niets te doen gehad tot dusver. Het uitverdedigen weer. Bruno Alves, de Portugees, zoekt naar zijn landgenoot. Fernando Mera, centraal achterin. Dan is de defensieve middenvelder Denisov die daartussen kruipt. Zo staan er daar drie. Luc de Jong loopt wat en denkt, ja, dat is uh, niet te doen. Druk zetten daar in maar eentje. Jansen helpt wel, maar ook niet van harte. En dan komt er een diepe opening waar Lazovic de bal in één keer doorgeeft naar Ionov. Goede bal nog. Kan Ionov hem binnenhouden Dat lukt. Moet er een voorzet komen? Oh, hij kapt heel makkelijk zijn tegenstander uit. Dan komt de voorzet alsnog. Die wordt weggekopt door Wisserov met meer geluk dan wijsheid. Want Wisserov heeft volgens mij geen idee dat hij daar kopt. Hij krijgt gewoon de bal tegen zijn hoofd geschoten. En zo is Twente weer even uit de brand. Maar is de ingooi die het gevolg was van dat koppen van Wisterhoff alweer genomen door de Russen. En komt men weer. Weer nu de rechtervleugel vleugel van de gemeente voren. De bal voor de goal maar in de handen van uh, Michailov. De voorzet van Andjukov. Twente heeft het echt moeilijk. Er moet maar hopen op een uh, uitbraak zoals nu na de verre uittrap van de doelman. Die komt bij Luc de Jong. Maar die kan de bal niet controleren. En het wordt een ingooi voor Zenit. Het mag duidelijk zijn. Zenit is beter in Enschede. Al 17,5 minuten. Het is nog 0-0. En na 17 minuten is het ook 0-0 in de Amsterdam ArenA. Een bekende stand vanavond bij de drie wedstrijden van de Nederlandse ploegen. PSV al zo geëindigd en Ajax en Twente dus allebei op 0-0 met balbezit voor de mannen uit Moskou van Spartak Moskou die gewoon de onderliggende partijen zijn. Ik kan het niet anders noemen, want Ajax is beter, speelt veel sneller, veel meer met ja, ingespeeld. Dat kun je duidelijk zien dat de mannen uit Moskou nog geen wedstrijden, officiële wedstrijden, echte wedstrijden in de benen hebben. Maar toch eens uitkijken geblazen. En als je zoveel sterker bent, dan kunnen uh, uitbraken opeens uh, heel gevaarlijk zijn. Maar Vertongen let goed op. Speelt er wel uitstekend naar Soleimani. Wat is Vertongen toch met een uh, goed seizoen bezig uh, dit jaar? Uh, duidelijk een van de beste bij Ajax. En ook een van de meest constante. Waar het nog wel eens aan ontbreekt bij Ajax. Mooi balletje buitenkant voet. Oh, als hij erin was gegaan zeg. Buitenkant voet van Soleimani naar de uitstekend binnenlopende zeeuw. En die stuit eigenlijk meer geluk dan wijsheid voor deze uh, keeper... 33 jaar, die kan uit Oekraïne. Daar stuit hij op, Demi de Zeeuw. Maar wat een prachtig balletje van Soleimani. Buitenkant voet. Goed doorgelopen en ingelopen door Demi de Zeeuw. Die de bal net niet langs de keeper krijgt. Maar dat zegt meer dan genoeg over deze wedstrijd tot nu toe. Ajax veel en veel sterker. Nu weer Soleimani. Soleimani schiet op de benen van... Uh, wie was dat? Uh, Marcos Rojo. de Argentijn. En dus uh, ging uh, dit feest ook niet door. Maar het balbezit blijft voor Ajax via Jan Vertongen. Vertongenbal bal naar Anita. Anita uh, draait zich uh, vrij. Zo, hey. was het was het vuurwerk. Uh... Gezellig. Wordt er gevraagd wil je geen vuurwerk afsteken. Ik schrik me werkelijk. Het apenzuur. Uh, en het uh, gebeurt toch een echte bij ons soldaan. Ik kijk naar mijn collega Rob Fleur die naast me zit. Dit was uh, uh, niet mis. In ieder geval, ja, er wordt ook een beetje gekeken. De scheidsrechter gaat nu naar de zijkant. Het was zo'n enorme knal. Dat uh, iedereen zich echt uh, enorm uh, schrok. En dat uh, de scheidsrechter nu eens uh, gaat praten van... Ja jongens, maar dit kan toch allemaal niet? Hij geeft trouwens ook een uh, gele kaart aan iemand. Dat ben ik in de Geest. Ja, dringend verzoek. Wilt u geen vuurwerk afsteken? Nou. Ja. Dat, dat is dus lekker. Nou, dat, daar moet je het van hebben. Met zulke vrienden eh, heb je geen vijanden nodig als Ajax-supporters zijn. Er die paar, hè, laten we het daar even uh, uh, op houden. Die dan zo'n belachelijke bom uh, naar beneden gooien. Scheidsrechter legt het spel even stil. Zegt, uh, laat zeggen dat als het uh, zo doorgaat, dat de wedstrijd gestaakt wordt. Ja, nou, helemaal nergens voor nodig. Een heerlijke wedstrijd. Ajax is gewoon een stuk beter. Dan Spartak Moskou het wacht is op het eerste doelpunt. En dan zo'n idioot die weer een bom moet uh, gooien, uh, wordt de wedstrijd. Even stilgelegd is het tempo eruit en uh, ga je eventjes kijken hoe het uh, nu verder gaat. Goed, het spel gaat hier verder met uh, balbezit voor Maarten Stekelenburg. Even domper op de feestvreugde van de leuke eerste 20 minuten bij Ajax tegen Spartak Moskou. Een wedstrijd die voor nog altijd op 0-0 staat met wat vuurwerk. Maar niet het vuurwerk wat wij hier willen zien, uh, was. Bij jou ook uh, vuurwerk, maar dan in de goede zin van het woord? Ja, daar moet je altijd een beetje mee uitkijken in Enschede geloof ik. Uh, 21ste minuut is 0-0 uh, als er al natuurlijk op het veld, dus is het van Zenit want uh, die ploeg blijft beter in de eerste fase van deze wedstrijd. Anjukov meldt zich weer op de helft van Twente, de rechtsachter, uh, die nou ja, een mislukte voorzet eigenlijk gestuurd in de richting van het strafschopgebied van Twente. Maar Michailov is paraat om de bal te pakken buiten het bereik, blijft hij ook. Van Lazovic, de oud-PSV'er, oud oud-Vitesse-naar, oud feyenoord oud kiest u uw favoriet. Twente heeft zich eigenlijk nog niet één keer in het buur van het doel van Malafeev laten zien. Probeert zo nu en dan wel even de bal in de ploeg te houden. Dat lukt ook maar mondjesmaat, omdat uh, er vrij vroeg en vrij massaal door Zeenie druk wordt gezet. En Twente de bal eigenlijk bij de eerste de beste dieptepaas meteen weer kwijt is ook. De jong heeft de bal nog nauwelijks aan zijn voeten gehad. Als spits de vervanger van Janko die op de bank zit. Komt hem nu maar eens halen. Kan niet anders dan terugkaatsen? loopt dan aan het strafhoekgebied in. Dan komt er wel een bal achteraan van Bayrami. Maar die is zo onzuiver dat hij weer in de handen komt van de doelman. En Zo mag Zeenie weer naar voren. Er is bij Zeen niet heel veel beweging. Er is bij Zeen niet heel veel snelheid. En bij Zenit lijkt het erop dat hoewel de competitie daar... dat heeft Andy net terecht een paar keer gezegd in Rusland nog niet begonnen is... dat men daar wel vrij goed van elkaar weet wie waar staat. Maar heeft Zenit in ieder geval een officiële wedstrijd gespeeld. Namelijk die om de Russische Supercup tegen het CSKA Moskou. Die won Zenit met 1-0. De eerste prijs is binnen. Landsaat weer slordig nu. Hoe hij een bal wil wegwerken en dat eigenlijk maar half doet. Dan komt ook de linksback maar eens naar voren. Die denkt als iedereen mag, dan mag ik ook. Zijn voorzet is te hard. Komt dan bij Ionov uit aan de rechterkant van het veld. Lazovic blijft staan. Danny blijft staan. Komt de bal opnieuw via de verdedigen, Twente verdedigt met man in macht. Uitverdediger weer zwak. Daar komt de linksback weer. Die gaat langs Chatli alsof hij er niet staat. Voorzet. En die komt dan net niet bij Lazovic. Als dit spelbeeld niet verandert, dan is het uh, een conclusie na 22 minuten... dat het wachten is op een Russische treffer. Want zo dichtbij als die enorme kans van Tanny zijn de Russen er ook niet meer bij geweest. Nu zelfs loopt Lukovic, de linksback, de bal heel dom over de zijlijn. Dat kan dan ook een keer gebeuren. Maar uh, Zeniet oogt een stuk sterker... En een stuk beter in de eerste fase van deze wedstrijd dan Twente. 0-0 na 23 minuten. Terwijl het in Enschede, maar misschien is dat wel symboliek, begint te regenen. In Amsterdam niet. Tenminste misschien buiten het stadion. Maar hier is het dak dicht. En het staat nog steeds 0-0. Maar na die enorme vuurwerkbom die ontplofte hier in het stadion... is meteen de spirit er een beetje uit bij Ajax. Hartelijk dank, eigen fans zou ik bijna willen zeggen. Want ik kan me dat voorstellen. Ik heb dan een koptelefoon op en toen knalde het al heel hard. Kun je nagaan als je op het veld staat bijvoorbeeld. En goed, nou, het spel gaat verder met McGee die in bezit aan de rechterkant. De Ier, zometeen een leuke quiz quizvraag daarover. Deze Ier gaat over de achterlijn lopen. Ja. Ja, dat doet hij. Heeft de bal het laatst geraakt. De quiz vraagt dan maar meteen. Dit jaar de finale in Dublin. Dit is een ier. Uh, er is nog één ier in de Europa League die meedoet. Er zijn er dus twee in totaal. Eén is uh, Aiden McGeady. Eh, wel geboren in Glasgow, maar het is een Ier. En in Ierland wordt dit jaar de finale gehouden in Dublin. Nog één Ier is actief in de Europa League. Wie is dat en waar speelt hij als hij speelt? Maar hij is nogal vaak geblesseerd. Balbezit voor Ajax in de minuut 23. Met balbezit voor Tobi Aldewereld. Aldewereld bal naar de rechterkant naar Van der Wiel. Van der Wiel speelt de bal naar voren naar Soleimani. Soleimani naar de jong... En dan is het Soleimani die hem terug heeft gekregen. Soleimani naar de buitenkant, naar op gebied. Neemt er niet echt lekker aan, schiet de bal. Dan langs het doel van keeper, die kan. Ik denk dat Frank de Boer tegen uh, EBCDO heeft gezegd... jongen, jij moet wat vaker richting dat doel schieten. En dat doet hij dan ook veel. 0-0 de stand bij Ajax Sparta. 1-0 bij Twente. En die goal komt op naam van Luc de Jong. Het is werkelijk de eerste keer dat Twente voor het doel verschijnt van Zenit. En hij zit er meteen in ook. Luc de Jong. Mocht er iemand nog twijfelen of het een goede zet was om hem in de basis te zetten. En Janko op de bank te houden dan... Kan die discussie nu worden beëindigd? En de prullenbak, in, want dat was dus een goede keuze. Het is eigenlijk een doelpunt dat als een soort toevalligheid ontstaat. nadat Zenit op de helft van Twente aanvalt en aanvalt en aanvalt en balverlies leidt. Rosales er met de bal van door kan. De voorzet vanaf de rechterkant wordt aangeraakt, onderweg ook. En dan op het hoofd komt van Luc de Jong. Die staat op een meter op 8 van de goal. Nou, hij is sterk in de lucht, dat weten we. En heel knap komt hij boven zijn tegenstander. Anjukov is de man die hem eigenlijk had moeten bewaken uit. En kopt de bal in de rechterhoek. De keeper duikt wel, maar de keeper is eigenlijk kansloos. De keeper heeft ook zo na 25 minuten geen idee meer hoe een tegenstander er eigenlijk van dichtbij uitzag. Laat staan de bal. Maar hij weet het nu weer al te goed, want hij heeft ze allebei van dichtbij gezien. Allebei buiten het bereik gebleven ook. En Twente staat tegen Zenit met 1-0 voor na 26 minuten. Maar het is volkomen tegen de verhouding in. Maar wat geeft het, hoor je er dan bij te zeggen. Ja, nou terecht, want het is hier nog 0-0. En hier had het bij Ajax tegen Spartak 1-0, 2-0 moeten staan. Nu weer een hoekschop voor Ajax, de derde in deze wedstrijd. Vanaf de, recht, de linkerkant met het rechterbeen van Eriksen. Eriksen, oh, scherp jammer weggekomen en gestompt eigenlijk door de keeper. Bal wordt weer ingebracht door de Zeeuw. Wordt weer weggewerkt uit het strafstopgebied en weer ingebracht door de Zeeuw. Maar niet bij een Ajax-Siet. En dan weer zomaar weggetrapt door de verdediging van Spartak Moskou. Valerie Karpin. De trainer aan de zijkant staat daar in een hele lange jas. Die denkt dat het hier min 20 graden is. En die staat zich te verbijten van ergernis. Die zie je wegwerpgebaren maken. Ja, in zijn tijd was alles veel beter. Als Ajax weer in de avond gaat met Van der Wiel. Die is in de diepte weggestuurd. Maar daar is goed werk van Rocho. De Argentijn die de bal over de achterlijn laat lopen. Zonder het Van der Wiel mogelijk te laten maken die bal te raken. Als de keeper die kan die het heel druk heeft in deze wedstrijd tot nu toe. De bal weer in het spel gaat brengen. Na 25,5 minuut spelen. Met balbezit voor Spartak Moskou. Ajax het eerste kwartier erg goed spelend. Daarna ietsje minder. Iets gas teruggenomen. Maar je kunt niet constant in dat hoge tempo blijven spelen. En dan even een onderbrekentje vanwege die enorme bom. Achter uit het F-side vak gegooid. Daar Ajax een beetje van onder de indruk was. Balbezit aan de rechterkant. Weer voor Soleimani. Die ook goed speelt. Soleimani gaat zijn tegenstander opzoeken. Doet dat goed. Probeert zijn tegenstander te passeren. Maar geeft geeft uh, daarbij wel een duw en krijgt daarbij een vrije trap tegen. Eventjes ruzie er nog met uh, Rocco. Maar uh, dan wordt, uh, worden de twee camphanen uit elkaar gehaald door scheidsrechter greven. Vrije trap voor Spartak Moskou. Na 26 minuten spelen is het in de Amsterdam Arena. Nog altijd 0-0 bij Ajax. Spartak Moskou. De laatste keer dat uh, Andy zijn mond hield. en Het klinkt onvriendelijker dan ik het bedoel. Scoorde Twente, maar dat is nu niet het geval. Twente deed dat dus zo even wel. 1-0 door uh, Luc de Jong, na nu 28 minuten voetballen, goed gekopt, heel sterk, boven zijn tegenstander uitgekomen, maar toch echt, ik heb dat eerder verteld, de, echt de eerste keer dat Twente zich daar meldt in het stafopgebied en meteen raakt. Dat is uh, bewonderenswaardig, maar geeft tegelijkertijd te denken en geeft ook in ieder geval het idee dat de buit nog lang niet binnen is. En deze wedstrijd, hoewel Twente natuurlijk vrij goed gepresteerd heeft Europees dit seizoen, Weliswaar niet gewonnen, maar ook niet verloren in eigen huis. Alle wedstrijden eindelijk gelijk. Zoals smaken zijn er dan ook niet meer, begrijp ik. Uh, Buizen gaat een ingooi nemen voor Twente. 28 e minuut. Twente met veel mensen nu wel op de helft van de Russen. Bayrami verzocht met een ingooi. Die staat met zijn rug tussen twee tegenstanders in. De wel heel makkelijk weg. Voorzet is dus aardig, wordt weggewerkt door Fernando Mera. Die schrikt zo van aanwezigheid van Luc de Jong in zijn rug. Dat hij de bal over de achterlijn trapt. En Twente mag een hoekschop gaan nemen. Bal komt via Theo Jansen straks voor de goal. De bal ligt aan de linkerkant, dat wordt dus een uitdraaiende bal. Maar Douglas, Visscherhoff, zij sluipen mee. Chadli staat daar, Luc de Jong en Bayrami, dat zijn de vijf van Twente die meegaan. Dat is er toch wel eentje minder dan normaal. Dat houdt echt wel uit als het voorzorg, wat meer mensen achterin heb ik de indruk. Dat mag in een Europese wedstrijd, zeker als je 1-0 voor staat. Jansen met de hoekschop wordt weggekopt, nou niet echt weggekopt, bijna ingekopt zelfs door Douglas. Maar Douglas kopt over nadat even voor hem. Bruno Alves de bal wil wegkoppen, maar de ronde doorduikt. Komt de bal toch nog op het hoofd van Douglas maar die kopt over. Het blijft 1-0 voor Twente tegen die 29 minuten gespeeld. Mooie plek voor een vrije trap namelijk recht voor het doel. Op ik schat 18 meter van de keeper van de doellijn vandaan. En dus een echte ideale positie voor bijvoorbeeld Jan Vertongen of Eriksen of Soleimani of de Zeeuw of... Uh, uh, de Jong. Dat zijn alle spelers die uh, in de buurt van de bal staan. Nou, komt daar niet. Dat er ook nog even bij staan. Er wordt overleg gevoerd. Weglopen nu. De Jong. Uh, Eriksen en Anita blijven over. De Zeeuw, Soleimani en Vertongen. Wordt het een knal van Vertongen? Wordt het een uh, bekeken uh, schot van Soleimani? Het zou kunnen. Ik denk dat het voor linkspoot het meest ideale is. Dus dan komen Soleimani en Vertongen best in aanmerking. Een uh, tikje opzij door de Zeeuw zou ook heel goed kunnen. En dan uh, Vertongen, die de bal erin ramt. Het is een ideale plaats. Het pluitje heeft gek geklokken. Vertongen, bal in de muur. Vertongen nog een keer? Nee. Maar hij blijft wel in balbezit. Nu een hakje geven. Het is heel druk. Hij heeft nog altijd de bal. Nu naar Ebisidio. En de bal bij Blind. Blind brengt de bal voor. En dan met heel veel moeite. Half uitverdedigd. Ebisidio schiet maar weer eens. En dan via een van de Russische benen gaat de bal over de achterlijn. En weer een hoekschop voor Ajax. Ajax dat. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Veel en veel beter is dan deze Russische ploeg. Maar nog niet heeft kunnen scoren. 0-0 de stand. Wel weer een hoekschop vanaf de linkerkant. Rechterbeen van Eriksen. Koppers al de wereld en vertongen mee. Kijken wat dit gaat opleveren. Daar komt de hoekschop vanaf die linkerkant. Richting tweede paal. Maar ver over voorbij die tweede paal. Een bal meteen over de achterlijnen. Dus mag de keeper die toch al aardig wat te doen heeft gehad. André die kan de bal weer in het spel gaan brengen. De keeper van Spartak Moskou. Na 29,5 minuut spelen, 0-0. Enschede, Twente, Zenit, 1-0 voor Twente. Lazovic aan de bal. Lazovic krijgt de bal bij Dani. Met een gelukje die je met zafselgebied in speelt. Maar daar staat van Zenit niemand. Het is allemaal het gevolg van een ontzettend dom balverlies van uh, Roberto Rosales. De rechtsback, die dacht na een overigens heel aardig bedoeld hakje op het middenveld van Theo Jansen. De bal wel even met een slimme beweging langs Dani te kunnen meenemen. Nou kun je dat met veel spelers doen, maar met Dani zeker niet. En hij was de bal onherroepelijk kwijt. Ook het loopt dus met een sisser af. Brahma aan de bal. Wordt opgejaagd op het middenveld. Door Sirokov kan de bal aan de linkerkant wel kwijt. Bayrami wordt dan ernstig in de problemen gebracht. De hoogte van de middenlijn. Maar komt er aardig uit. Brahma na een kort driehoekje speelt de bal dan weer terug naar Bayrami. Maar die verliest daar de bal in de drukte. En dan Danny onmiddellijk aangespeeld bij de Russen. Diepte gezocht. Nu door Lazenvić komt de bal. Zit het hoofd tussen van Douglas. Die de bal het strafgebied uitkopt. En dan uh, denk ik een overtreding maakt tegen Lazovic. Want hij beklimt hem. de Klettenburg is een Engelsman en zegt dat zie ik elke week. Daar fluit ik niet voor. Dan wordt er aan de andere kant denk ik ook een overtreding gemaakt. Als Luc de Jong iets te hard doorgaat in een duel met Bruno Alves. Nou schrikken Portugezen daar meestal niet zo van. Maar ook hiervan zegt de Engelse scheidsrechter prima. En voetballen maar bovendien heeft in dit geval Zenit de bal. Aan de andere kant is ook Lazovic weer overend gekrabbeld. Iernos, zijn ploeggenoot vanaf de rechterkant heeft de bal. Maar verspeelt hem aan Brama. De bal komt voor de voeten van Landzaad. Die eigenlijk wel naar voren wil spelen. Maar op het allerlaatste moment ziet dat de paas niet kan komen. Omdat er mensen tussen staan. Dan moet de bal terug naar Michailov. Dat is jammer. Want hij had wel wat ruimte gelegen op de helft van de tegenstander. Bij Chadli en Jansen. Slecht uitverdedigen nu van Zenit. Bal even voor Landsaat, Dan raakt hij midden in de middencirkel toch weer kwijt. Dan komt Bruno Alves weer aan de bal. Zenit heeft een uitstekende openingsfase gehad van 20 minuten. Waarin Twente echt niets te vertellen had. Maar de goal van Twente heeft nou ja, de verhoudingen toch in die zin iets veranderd. Dat ze niet blijkbaar toch wat geschrokken is. Nu komen ze wel trouwens met een aardige bal die Lazovic doorgeeft op een van de komende middenvelders. Shirokov in dit geval. Dat Twente verdedigt uiteindelijk weer uit. Komt toch weer wat druk nu van de Russen. Vanaf de linkerkant Lukovic. De linksback weer. Middenvelders ingespeeld. Dan wacht Lazovic maar weer op zijn kans. Komt ook de rechtsback weer. Anjukov. En zo komt dat hele spul langzaam maar zeker weer naar voren. Om Twente daar plat te duwen. Rondom dat eigen strafschopgebied. Middenvelders. Zij bewegen. Sirianov Bal niet goed weggewerkt uit de verdediging van Twente. En opnieuw de Russen. Lazovic op 18 meter van de goal. Lazovic komt tot een schot of niet? Ja, bal nog geblokt door Wisgerhof ten koste van een hoekschop. Lazovic is woest, want zegt daar word ik toch aangeraakt, vastgehouden en verdien ik daar geen vrije schot. Scheidsrechter vindt van niet. Lazovic klaagt nog wat. Dat zijn we van hem gewend. Hoeveel je het uh, wel redelijk netjes houdt nu. Er in ieder geval geen services geld worden doorheen gooit blijkbaar. Vraag dat maar eens aan Huub Stevens hoe dat ook weer ging. 33e minuut, een hoekschop voor Zenit die Lazovic dan na zijn gemoppen zelf zou moeten nemen scheidsrechter praat nog even na met Danny Of liever andersom. Die gaat nog eens verhaal halen. Maar de mensen die we in de gaten moeten houden lijken met Alves en Fernando Mera. De twee Portugese verdedigers die lang zijn en sterk. En worden bewaakt door Douglas en Wisserov. bal komt weggekopt eerst de eerste paal door Chatti. Opgevangen dan weer door Denisov. Die van afstand wel wil schieten maar de bal teruggeeft naar de rechterkant. Naar Lazovic die opnieuw een voorzet zal moeten geven. Daar niet toe komt omdat de bal goed door Twente wordt verdedigd via Bayrami. Het is zelfs gewoon een doelkrap voor Twente. Keurig gedaan. 34 e minuut. Twente leidt A-Bill. Ajax uh, leidt niet, maar uh, leidt wel de dans 0-0 de stand tegen Spartak Moskou na 33 minuten uh, spelen. Kans gezien voor de Zeew een hele grote kans zelfs. Na een prachtige snel uitgespeelde aanval van Ajax, uh, meiden die over de bal heen. Dat was jammer. Was wel een prachtig doelpunt geweest als hij erin was gegaan. Nu wordt de Zeew weer weggestuurd en is het met heel veel moeite Succi die de bal over de zijlijn uh, trapt. De centrale verdediger, de Tsjech van uh, Spartak Moskou inworp snel genomen op Demi de Zeew goede beweging in de Zeeuw. Speelt de bal naar de Jong. De Jong en, uh, raakt de bal heel eventjes kwijt. En kan hem weer oppikken bij de achterlijn. Probeert langs zijn tegenstander te gaan. En die tegenstander laat zich niet verschalken. Indirect wel. Want de bal gaat over de achterlijn. En levert een uh, hoekschop op via Makeev. Een hoekschop voor Ajax nummer 6. Vanaf de rechterkant. Soleimani gaat dat doen. Schetsen dat heeft aangegeven. Elk vuurwerkbommetje wat nu nog komt. Staakt hij gewoon de wedstrijd. Definitief. En uh, ik hoop dat de to toeschouwers dat uh, begrijpen. Soleimani staat te kijken hoe diezelfde scheidsrechter dat de greven twee man uit elkaar haalt. Onder andere Eriksen en Makeev. En dus kan nu de hoekschop genomen gaan worden vanaf de rechterkant met het linkerbeen van Soleimani. Komt die bal voor het doel. Bij de eerste paal wordt weggekopt. Bij de eerste paal door een van die lange mensen van Spartak Moskou. Het is Djuba. Die de bal wegkopt. De centrale verdediger. Die, of nee, de, de spits is dat die mee ging verdedigen. En de bal wegkopt. Eriksen heeft de bal gespeeld. En dan wordt er even een klein tikje gegeven aan Soleimani. Maar wordt niet bestraft. En dus kan Spartak Moskou in de omschakeling via Ibsen. Ibsen uh, uh, speelt de bal naar de rechterkant. Naar Magidi. Magidi meteen met de voorzet. Uitkijken geblazen. Als die bal voor het eerst in de buurt van Stekelenburg komt. En Stekelenburg de bal opeens voor zijn voeten vindt. En hem over de zijlijn de aanvoerder van de Amsterdammers. En voor het eerst was er gevaar voor het doel van de Amsterdamse keeper, de Ajax-keeper Maarten Stekelenburg. Het gevaar dat via een verre trap over de zijlijn geweken is. Maar de inworp is wel voor Spartak Moskou. Is ook genomen de Kombarov, Kombarov, wel even naar Megidi. Megidi is een goede voetballer, die Ier. Overigens, om maar de uitslag te geven van het raadseltje van eerder. De andere Ier, die nog speelt in de Europa League, speelt op dit moment niet omdat hij geblesseerd is aan zijn kniebouw. Zelfs gescheurd heeft, als ik het wel heb, Speler, de keeper van Manchester City, Shea Given. Als Soleimani de bal heeft. Soleimani gaat de bal diep spelen op Ebesilio. Maar die moet dat met zijn linkerbeen doen en doet dat met zijn rechterbeen. Laat de bal even vanaf springen en dan is zijn voorzet ook niet goed kan uitverdedigd worden door Spartak Moskou. Na 35,5 minuut spelen is er een duidelijke hensbal van Djuba. En dus mag Ajax de vrije trap nemen bij die 0-0 stand tussen, in de wedstrijd tussen Ajax en Spartak Moskou. Twente op 1-0 tegen Zenit door de goal van Luc de Jong na 26 minuten gemaakt. Weinig kansen eigenlijk in de 10 minuten daarna gezien, aan beide kanten niet erg. Aan de bal Zenit via Danny, die even wat over het veld is gaan zwerven, zo even op de rechtervleugel uitkwam. Ionov ging naast Lazovic spelen, heel brutaal. De linksback werd ineens links-buiten. En zo speelde Zenit in een Europese uitwedstrijd in de achtste finale. Ging wel heel erg naar voren, dat moet je ook maar kunnen en durven. Maar dat hebben advocaat en pot daar toch wel ingebracht. Bijna onder Russisch En het Nederlands voetbal. Met relatief veel mensen voorin druk op de bal. Dat is wel aardig om te zien. Dat overal waar in Europa Nederlanders werken. Je dat toch vrij snel terugziet. Rosales gooit in voor Twente. Luc de Jong kan de bal aannemen. 10 meter over de middellijn. Oeh, mooi weggedraaid nu van zijn tegenstander. Bruno Alves die houdt hem vast. en gaat geel krijgen. Dat kan niet mis. Daar is de eerste gele kaart van de wedstrijd. Het is een uh, knappe actie van Luc de Jong die de bal in een hele kleine ruimte niet alleen kan aannemen en controleren. Maar dan ook nog, terwijl er nauwelijks ruimte is tussen daar waar hij de bal aanneemt en de zijlijn, toch ook nog kans ziet om daar langs weg te draaien langs de tegenstander en dan als shirtje wordt getrokken. Eerste gele kaart van het duel. 38 minuten op de klok. Theo Jansen achter de bal. Voor een schot op doel lijkt me dit wat te veel van het goede. De afstand naar het doel is een uh, meter of 40. De bal ligt helemaal aan de zijkant. Maar koppers hebben zich gemeld. Dus dat biedt wellicht enig soelaas met Wisserof, Douglas en ook De Jong. Die Jansen dan nu al gaat zoeken. Bal komt en Akim Vejev. Eh, Mala VF heet hij. Akim Vejev bestaat ook, maar dat is niet de keeper van Zeeniet. Malaf kan de bal vangen. Maar doet dat niet in de lucht, doet dat tegen zijn borst aan. Dat is al link, want zit daar nog een Trent Hoofd tussen. Een halve meter ervoor. Spoelbal gegarandeerd, geklopt, maar dat Hoofd was er dus niet. Sventen houdt de bal via Douglas. 10 meter voor de middenlijn. Aan de rechterkant wenkt Lansard al even dat hij de bal wil. Dat heeft Douglas nu gezien. Lansard krijgt de bal. Dat is aardig op maat. Gaat naar het centrum toe. Barami moet schieten, maar heeft te veel tijd nodig. Komt de bal bij Chatli. Die legt hem terug. Doet dat de lakoniek. Overname van Ionov. En een uitbraak van de Russen in de maak. Via Surianov. Die het dan overlaat aan anderen. En die anderen met name zijn Shirokov. En nu aan de rechterkant is hij weer Anjukov. Lazovic wacht voor het doel. En dan komt dan wel de bal, maar die wordt dan onderweg aangeraakt. En levert dan een hoekschop op voor Zenit. Zes minuten nog te gaan in deze eerste helft. Michailov heeft de bal gepakt achter de reclameborder daarachter zijn doel. En Twente moet weer positie kiezen in dat eigen strafhoopgebied. In een fase waarin het dus zelf wel wat meer aan voetballen toekomt. De fase na dat doelpunt van Luc de Jong. Maar ook ziet dat de Russen dus er nu en dan levensgevaarlijk uit zijn en dus nogmaals niet te beroerd zijn om ook met veel mensen de aanval te kiezen. Hoekschop van Lazovic die doet dat van beide kanten. Dit keer komt hij vanaf rechts. bal draait weg van het doel en wordt dan weggekopt door Wischerhof, Opgevangen weer door de Russen. Dan zou er eentje van afstand kunnen gaan schieten. Dat lijkt bij Denisov. Maar die kiezen voor om de bal weer het stadselbied in te plaatsen. Daar komt Dani Daar is Danny met het wippertje. De doel is geklopt. De bal van de lijn gekopt door Rosales. En een opgelucht applaus vult de goalsvesten. Als Michailov eigenlijk al geklopt is. Naar dat slimme wippertje van Danny. Die er maar eens laat zien hoe goed hij kan voetballen uit een onmogelijke hoek. De bal eigenlijk voor je gevoel omhoog schiet. Maar het is toch echt gewoon een doelpoging en dan moet Rosales de bal uit het doelmond halen terwijl er nog een verdediger of een aanvaller pardon van Zenit in zijn rug staat. Als hij weet dat die tegenstander 1 decimeter hoger springt dan hij zelf is hij geklopt. Nu loopt het goed af. Vijf minuten nog maar opnieuw een hoekschop. Voor Zenit. En weer gekopt. Dit keer de andere kant op door de Russen. Dat lijkt me niet zo verstandig. Maar voor Twente is het prima. Want Twente kan uitverdedigen en even ademhalen. 4,5 minuut nog te gaan in deze eerste helft. Twente komt langzaam maar zeker weer onder druk. Maar staat nog altijd met 1-0 voor. Ajax 0-0 tegen Spartak Moskou. Net een uitgelezen mogelijkheid voor de Ajax. Die de vrije trap net buiten het strafschopgebied. Zoals eerder Vertongen de bal in de muur schoot. Was het nu Soleimani die hem nam. En de bal centimeters langs de kruising schoot. Ajax weer in aanval met Episcidio in het strafschopgebied. Probeert er langs te gaan. Levert het op. Helemaal niets. Zelfs geen corner. Episcidio probeert te veel. Moet misschien wat meer... ...ook zijn medespelers zien te vinden. Maar er is een groot verschil tussen Spartak Moskou en Ajax. Met name het verschil in ritme. Ajax, dat midden in de eigen competitie... ...zit zelfs eigenlijk al aan het begin van de slotfase is. En Spartak Moskou dat nog moet beginnen aan de competitie. En dat is duidelijk te zien bijvoorbeeld bij ballen van de keeper. Hoge ballen die je normaal vangt als keeper zijn... ...dan gebruikt hij nu één of twee vuisten. Hij trapt de bal nu het speelveld in. De bal wordt opgevangen door Deli Blind. Maar komt de bal niet naar een medespeler... En dan... Kan Spartak weer in de aanval gaan. Maar niet voor lang. Omdat uh, Ipson de bal kwijtraakt. En Ajax in de omschakeling via Epicidio de bal. heeft. Epicidio nog altijd in balbezit. Uh, moet hem aan Eriksen geven. Doet dat ook. Halverwege de Spartak helft gaat de bal naar Vernon Anita. Anita balbreed naar uh, Tobi wereld in de as. Oh mooie bal op Eriksen. Dan moet hij toch een keer komen. Dan moet hij komen. Nee nog niet. Neem de zeel dan? Nee ook niet. Ai, het treu treuzelen van Eriksen was net iets te lang. Wat de mogelijkheden krijgt Ajax in deze wedstrijd om de score te Openen, maar eh, verzuimt dat te, te doen als Ajax weer in de avond kan gaan met Vertongen. Vertongen naar Deli Blind. Op de middenstreep, eh, de middencirkel is de bal gekomen bij Tobi de wereld. nu over eh, de middenstreep heen en gaat naar voren zoeken naar de rechterkant. Waar Van de Wiel de bal heeft gekregen. Van de Wiel. Bal goed in één keer onder controle. Kan de bal naar voren spelen, maar doet het niet. Speelt de bal eventjes terug waar Eriksen stond te wachten op eigen helft. En via al de wereld is de bal naar Vertongen gegaan. En iedereen zal hier denken: wat blijft toch dat doelpunt van Ajax? onbegrijpelijk dat dat er nog niet is. Want het staat 0-0. Spartak Moskou had al lang op achterstand moeten staan. Als de bal nu naar Ebisilio komt, en met de borst kan hij de bal doodleggen. Dan wacht hij eventjes op het inkomen lopen van Anita. Anita in de as van het Speelt de bal naar de rechterkant, naar Van der Wiel. Van der Wiel zegt tegen Soleimani, ga jij naar buiten, trek ik naar binnen. En dat gebeurt dan ook. Speelt hem even terug naar Anita. Anita nog altijd in balbezit naar de linkerkant, naar Blind. Blind naar Ebisilio. Duurt lang, lange aanval. Ebisilio nog altijd zoeken naar een vrije man. Die vindt hij alleen achter zich met Anita. Anita naar al de wereld. Een hele lange aanval. Als de bal naar de rechterkant gaat, naar Soleimani. Halverwege de helft van Spartak Moskou. Van de Wiel even kaatsen, terug naar Soleimani. Soleimani gaat weer eens lopen en dan wordt het spel weer verplaatst. Naar de linkerkant. Maar schiet er geen meter mee op. Want nog altijd is het ongeveer op dezelfde positie als de wereld inschuift. En hem naar buiten geeft naar Van der Wiel. Van der Wiel door naar de Zeeuw. En nu begint de tekening in de strijd te komen. Want we komen in de buurt van strafschopgebied. En dan uh, gaat het via Makeev over de achterlijn. Oftewel hoekschop nummer 7 voor Ajax. Nu vanaf de rechterkant zo'n... Uh, Vier hoekschoppen vanaf de linkerkant en drie vanaf de rechterkant. Vanaf links is het Eriksen die ze neemt. Vanaf de rechterkant is het Soleimani. Dus Soleimani gaat nu weer achter de bal staan. Al de wereld voorin. Vertongen voorin. Want die kunnen goed koppen. Siem de Jong kan ook heel aardig koppen. Daar komt die hoekschop richting Siem de Jong. En die komt de bal en weer een redding van die kant. Jongen die heeft er al wat uitgehaald in die eerste helft. Want het was een uitstekende kopbal. Levert weer een hoekschop op voor Ajax. Hoekschop nummer acht. Maar wat een uitstekende hoekschop van Soleimani. Heel goed ingekopt ook door Siem de Jong. En bijna deed hij wat zijn broertje al gedaan heeft in Enschede. Namelijk scoren. Maar het zit hem even niet mee. Misschien dan uit deze hoekschop vanaf de linkerkant. Waar Eriksen zit voor meldt. Daar komt de hoekschop. Bal richting tweede paal. Kan gekopt worden. Maar net iets te hoog voor Siem de Jong. En de bal gaat over de achterlijn. En zo is er weer een mogelijkheid te verkeken voor Ajax. En staat het nog altijd 0-0. Publiek boos in Enschede. Twente staat met 1-0 voor tegen Zenit. Daar zijn ze niet boos over. Dat begrijpt u in de laatste minuut van de eerste helft. Maar Bayrami verdedigt wel heel lak uit. Verliest de bal en maakt al een overtreding. Scheidt zegt de fluit en het publiek vond dat geen overtreding. Dat was het wel. Dat was vooral heel erg dom. Van Bayrami in de slotminuut van de eerste helft komt er zo nog een mogelijkheid voor de Russen... die in de laatste 4-5 minuten een aantal hoekschoppen hebben mogen nemen. Die zijn niet heel gevaarlijk geweest. Er komt een uh, minuutje bij. Hoort u op de achtergrond. ...in deze wedstrijd in Enschede. Maar dus een vrije schot voor Zenit. iets weer achter de bal. De twee Portugezen van achteruit weer mee. Ook Danny en Ionov staan daar. En de bal komt op het hoofd van... Ja, daar is hij dus bijna. Alves, maar Alves kopt terwijl hij echt vrij staat hoor. De Portugees over het doel van Michailov. Een 100% kans voor Zenit. Want hij loopt eigenlijk heel simpel een stukje weg uit de rug van Douglas. Van wie wij toch allemaal in Nederland vinden dat het een fantastische verdediger is. Maar hier was hij zijn tegenstander nog echt even kwijt. Metertje naar voren gelopen, daar waar je een metertje naar achteren had moeten lopen. En als Alves iets beter kopt, en dat had hij eigenlijk moeten doen... dan had het hier 1-1 gestaan in de slotminuut van de eerste helft. En had Barami zich dus helemaal vervelend gevoeld in de kleedkamer. Dat valt nu mee. Sterker nog, Twente kan nog een keer komen in de extra tijd van de eerste helft. Met Buizen en Barami aan de linkerkant van het veld. Voorzet van Barami. Jansen is mee, bal is te hoog. De bal is veel te hoog zelfs en rolt dan aan de andere kant over de zijlijn. En dat lijkt mij het laatste moment van de eerste helft. Wat doet Klettenburg? Die laat dan de ingooi nog nemen voor de Russische kampioen. Kijkt op de klok en zegt uh, rusten. Twente Zeli, 1-0. Ja, we gaan hier nog een half minuutje verder in Amsterdam bij Ajax tegen Spartak Moskou 0-0. Ajax zal niet tevreden zijn over de stand, want Ajax had voor moeten staan, maar wel tevreden over uh, de manier van voetballen. Want uh, ja, spelen de, de Russen, nou ik wil niet zeggen van de mat, maar drie, vier, vijf uitgespeelde mogelijkheden en kansen hebben we toch zeker gezien voor de Amsterdammers. Als uh, Anita de bal voor het laatst raakt in de eerste helft en wij samen met Thomas van Malen en Klaas-Jan Huntelaar, die ook te gast zijn hier in de Amsterdam Arena, aan een kopje thee... CQ Koffie gaan bij een iets wat teleurstellende ruststand van 0-0. Maar het geeft toch goede hoop voor de tweede helft Ajax sparta Moskou. Santana kan nog wel een tijdje doorgaan. Hold On heet deze plaats. Het is rust bij de twee wedstrijden met de Nederlandse ploegen in de achtste finales van de Europa League. De FC Twente staat op voorsprong tegen Zenit sint petersburg Luc de Jong maakte in de 25e minuut de openingstreffer met zijn hoofd. Zijn broertje heeft bij Ajax nog niet kunnen scoren, had er wel de mogelijkheden toe... maar het staat tegen Spartak Moskou nog 0-0 in de arena. Nu weer even naar Libië, althans naar de drie Nederlanders die daar vastzitten. Die zouden vandaag worden opgehaald met een uh, vliegtuig vanuit Griekenland. Dat is het verhaal tot op uh, dit moment. Joost Vullings, in Den Haag, weet jij al meer? Nou, de Nederlandse autoriteiten die zwijgen. Uh, die lijken ervoor te kiezen ja, gewoon niets te zeggen. Ja, wie weet zeg je nog wat en kan het goed in het eten gooien. We hebben het vermoeden dat ze pas uh, met perscommunicatie naar buiten gaan komen. Zodra het vliegtuig ja, vertrokken is uit Tripoli en um, zeggen buiten het luchtruim. Van Libië is. Het enige nieuws wat we hebben is eigenlijk uit, uit de wereld van de vliegtuigspotters. Die kunnen ook precies nagaan wat voor vluchten er uh, gepland staan internationaal. En dan staat er een, een, een vlucht gepland van de, de Griekse luchtmacht, vlucht 356 van Athene naar Tripoli, vice versa. En die zou dan weer terug zijn in Athene om half vier. Nederlandse tijd. En dan staat er ook nog een voorspelling, dan, want die vlucht gaat namelijk door. En dan zouden ze uh, om morgenochtend om negen uur in Eindhoven Airport aan. Nou goed, dit komt uit de wereld van de vliegtuigspotters. Ja. Is natuurlijk nog door niemand bevestigd. Maar goed, wie weet, is dat een indicatie dat we morgenochtend om negen uur de drie militairen op Eindhoven Airport uh, kunnen verwelkomen. Joost, nog even iets anders. Er is dus druk onderhandeld op allerlei fronten, hebben we begrepen vanavond. Uh, is er nou een soort van tegenprestatie, om het zo maar te noemen? Of is dat alleen die heli die ze mogen houden in Libië? Ja, daar, daar lijkt het wel op. Daar was die zoon van Kadhafi erg blij mee. Ik weet niet of je het tv-fragmentje hebt gezien. Ja, ja, gehoord. Uh, ja, nou, dat, dat, zag, dat is bijna lachwekkend als hij zegt, ja, maar we houden natuurlijk de helikopter. En dan had hij er echt zo'n heel merkwaardig lachje bij. Nee, zover we weten nog niet. Maar goed, dat zijn natuurlijk allemaal de vragen. Op het moment dat het kabinet het bekend maakt dat ze inderdaad vrij zijn, ja, dan gaan we die vragen natuurlijk stellen van, is er een, een tegenprestatie geëist? En hebben we daaraan toegegeven. Ja, dat wordt ongetwijfeld de eerste vraag. Dat zal waarschijnlijk morgenochtend pas worden. Kous Vullings, dankjewel voor dit moment. We horen je wellicht later nog vanavond of bij langslijn Lijn zo direct na 10 uur of bij het Oog op morgen Dat begint om elf uur. Dat weet u goed. Zo direct na het journaal van 10 uur. Dus die twee wedstrijden met Nederlandse ploegen. Twente Zenit 1-0, Ajax Spartak 0-0 bij rust. Gaat het over een paar minuten. Sport op Radio 1. Zaterdag om 12 uur schaatsen het WK afstanden in Minsk. De proberen het verschil goed te maken. En ook wielrennen. Parijs Nice. We houden het tempo strak genoeg. Om 7 uur de eredivisie. Heer Raaklaes Excelsior, Roda, AZ en Vitesse hier En veen. eens langs de lijn. Zaterdag van 12 tot 6 en van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 alles mag, niets moet. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.